Manik Sampersen met het NOS-journaal. De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct af. Dat heeft de directie laten weten. De besluit volgde op berichten over een onveilig werkklimaat... en grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Bij een inventarisatie hadden zich eerder bijna honderd mensen gemeld... bij externe vertrouwenspersonen. In een artikel van de Volkskrant werd het beeld van een onveilig werkklimaat... op de sportredactie dit weekend bevestigd. De hoofdredactie van NOS Sport zei donderdag op termijn op te stappen, maar daar kwam veel kritiek op. De NOS gaat nu op zoek naar een interim hoofdredacteur voor NOS Sport. Commissarissen van de Koning vinden dat ze in het stikstofdossier al veel te lang moeten wachten op duidelijkheid van het kabinet. Ook zijn ze bang dat er na de verkiezingen van komende woensdag nog meer verdeeldheid komt. Blijkt dat een rondgang van Nieuwsuur, waar acht van de twaalf provinciebestuurders op reageerden.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 Welkom komt terug bij nog een uurtje Mooi Ace muziek hier op ZFM. En een nieuwtje nieuwe muziek. maakt het uh, prachtige album Echoes of Peace. Daarna komt uh, Acoustic Ocean met Divine Grace. Dan onze eerste Nederlander, Alanis Scanasie, onder de artiestennaam Brainscapes met het album Hydra. En, nou, en dan gaan we eens even kijken vanaf track 7 terug in de tijd richting eh, 2022 met Paul Afgrinos met het album Joy. Dan naar Australië. Jim Ottaway met Somewhere in Between. En dan de tweede Nederlander Incredible India van Chris Sinsen Die heeft eh, heel wat afgereisd over de wereld. Was in... Eh, in Tibet en ik en, uh, sprak met de Dalai Lama en ik uh, daar ook uh, nou, Tibet Impressions destijds mee uh, van gemaakt. En zowel één als twee. En dat was uh, het begin van wat ik nu eigenlijk ben gaan volgen. We sluiten af met Tron Siversson met een nieuw spring. Nou, dat hopen we dan van harte. Isolradio.info, daar vind je alle informatie. Plus dit programma terug naar de muziek Te luisteren precies.